en 60 burgers. Transavia vestigt vanaf komend jaar een thuisbasis op Eindhoven Airport... en stationeert daar drie vliegtuigen. Mogelijk komen daar later nog twee toestellen bij, schrijft het Eindhoven's Dagblad. Transavia verwacht vanaf 2013 30% meer passagiers... vanaf Eindhoven Airport te vervoeren. Erplaatsing van de vliegtuigen zou werk opleveren voor meer dan 100 mensen. Uit het Zaans Museum is een kunstwerk gestolen. Dit is het schilderij Storm op Zee van Jan van der Linden...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 Het weer bewolkt en regenachtig. In de middag buien met soms opklaringen. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 richting Amsterdam voor knopend Koenplein 2 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knopend Velsen 2. En op de A15 rotterdam Europort tussen Hoogvliet en Nisse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 The meeting of goodbye. It's the vulture of July skin and bone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 Listen to Today. 9 uur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 Als ik niet zag wat ik hier voor mij had. Want zij is alles, alles, alles, alles in één, mm -hmm. ze komt van top.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 Want zij is alles, alles, alles, alles in één. Is er komt van top. We'll